Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Willem Woelders wordt korpschef in Flevoland. Dat heeft minister Opstelten bekendgemaakt. Woelders is nu nog plaatsvervangend korpschef in Utrecht. Over de invulling van de functie is veel te doen geweest. Afgelopen weekend werd bekend dat burgemeester Joritsma van Almere, die korpsbeheerder is, een externe adviseur wilde inhuren voor 1600 euro per dag. Er kwam veel kritiek op en ook minister Opstelten was tegen dat plan. Hij kondigde aan dat hij zelf op zoek zou gaan naar goede kandidaten die al bij de politie werken. Woelders blijft in Flevoland totdat de nationale politie wordt ingevoerd. Hij begint op 15 april met zijn werk in Flevoland.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 Flink gestegen. De productie bij Saap in Zweden ligt de rest van de week stil. Door betalingsproblemen zijn er te weinig onderdelen. De meeste van de 3400 werknemers hebben vrijgekregen. Vorige week was er ook al een onderbreking en gisteren kwam de productie opnieuw stil te liggen. Zeker vier grote bedrijven leveren geen onderdelen meer omdat ze op geld wachten. Sap is sinds vorig jaar eigendom van het Nederlandse spijker. Een woordvoerder zegt dat er een permanente oplossing voor de financiële problemen wordt gezocht voordat de productie wordt hervat. Die oplossing zou kunnen komen van de Europese investeringsbank of de Russische investeerder Antonov. Het weer, het is helder en het koelt af tot een graad of acht. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag zonnige periode en het wordt dan 10 tot 19 graden. Dit was het...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 Een van de artiesten die uh, zal optreden tijdens het uh, unieke concert van Oriane Music... Te gelegenheid van een 25-jarig bestaan op 16 april in Den Haag. Wil je er meer over weten? Uh, Oriane.com. Welkom terug bij On Peaceful Radio, aflevering 718 uur 2. Ik had het over Aulia en uh, van zijn cd de uh, Liquid Light of Healing hebben we een nummer gedraaid. We gaan door met... In de Presents of Angels van Frans Amati. En dat komt van een heel ander label. Onze uh, vrienden uit Scandinavië en Phoenix Muziek. En daar dit prachtige nummer van. Veel luisterplezier met de tweede uren van PIVOL Radio. Ooh. van Oriade Music en Dan heb ik het over Metin Goodall Met uh, twee cd's uh, Dat was in, vanuit de serie Ambient Chill Out Music Daar hebben verschillende artiesten meegedaan uh, Waaronder Madwin Goodall Had ik het eerder in dit programma over het uh, Oriade um, um, Over het, het, het, het uh, nou, Even herstellen hoor Oriane Music bestaat 25 jaar en daar gaan ze een uniek concert voor geven op 16 april. Maar er is nog een andere, ja, andere jarige en dat is Parafisi En eh, zeg ik het allemaal goed, ja, de Parafisi manifestatie van dit jaar is ook in het weekend 16 en 17 april ook in Den Haag. En Parafisi manifestatie bestaat ook dit jaar, 25 jaar. Hoe toevallig is het allemaal? En Oriana Music is ook op deze manifestatie aanwezig met een stand. En verzorgt bovendien de optredens van diverse artiesten. Zoals eerder gezegd Mike Rowan, Chris Mitchell, Sarva Anta, Brolo en Capitanata, Joshua Manson, Alenis Kanasi en Zangit Om. Kom natuurlijk ook weer meer voor uh, informatie naar de Parafisi manifestatie. En deze, ja, er is een echt extra vroeg boeking van 14,50 euro. Van, uh, ja, voor 11 euro. Nou, maar dan moet je wel heel, uh... oh dat is allemaal al te laat. Het was tot en met 15 maart. Nou, whatever. Goed, ik ga afsluiten. Het is al heel erg laat voor mij. En uh, dat hoor je wel aan mijn stem. Goed, uh, mijn naam is Ben en Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. PIVOL Radio 718. En eh, je kan het allemaal naluisteren op pivolradio.eu. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.